Studenten die een boete moeten betalen omdat ze in 2008 te veel hebben bijverdiend om recht te hebben op studiefinanciering, hoeven niet te rekenen op coulance. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer. In 2008 zijn de regels voor bijverdienen gewijzigd. Tot en met 2007 werd gekeken naar het netto loon van de student. Sinds 2008 is dat het bruto loon. Studenten zeggen dat ze daardoor sneller over de bijverdiengrens gaan en dat ze niet goed over de regelwijziging zijn geïnformeerd. Bijna 20.000 studenten moeten honderden euro's terugbetalen. Zijlstra schrijft dat hij geen mogelijkheden ziet om tot een coulantse regeling te komen. De meerderheid van de Tweede Kamer had daarom gevraagd. Het weer: vannacht bijna overal droog, komende dag vooral in het noorden regen. Het wordt tussen de 11 en 15 graden.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 nou, wat zou je doen als ik met mijn mond dicht bij de jouwe kwam?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 Stond wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond? Zou je doen als ik? Daar ZANG Zandvoort voor. Oh, op internet. www.zfmzandvoort.nl. I will always be we have our whole